Goedenavond, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. De vermiste, te vroeg geboren Franse baby Santiago is teruggevonden in Amsterdam. De baby van 18 dagen oud werd maandagavond door zijn ouders meegenomen uit een ziekenhuis in een buitenwijk van Parijs. De baby was te vroeg geboren en heeft daardoor veel medische zorg nodig. Hoe de baby eraan toe is nu en waarom de ouders met de baby het ziekenhuis waren uitgevlucht is niet bekend. De ouders zijn opgepakt. Een man die een paar jaar geleden in Assen zijn ex had vermoord... moet definitief 12 jaar de cel in en een tbs-behandeling krijgen. Jan Willem H. wurgde zijn ex-partner en verstopte haar lichaam twee jaar lang in een dakkoffer. De man kreeg al van de rechter 12 jaar cel en tbs. Hij ging daarin tegen beroep en de uitspraak blijft nu hetzelfde. Ja. Het Hof zegt, het is verbijsterend, mensonterend... hoe verdacht hij is omgegaan met het stoffelijk overschot van zijn ex-vriendin. Het is natuurlijk heel makaber om haar jarenlang te bewaren in een dakkoffer. En dat is voor de nabestaanden echt heel erg. Ha ging in hoger beroep omdat hij vindt dat hij geen stoornis heeft... en dus ook geen tbs moet krijgen na zijn straf. Maar het Hof ging daar dus niet in mee. Israël laat steeds minder hulp toe naar de Gaza-strook. Daardoor leiden mensen daar steeds vaker aan honger... Afgelopen zomer kwam er tijdelijk meer voedselhulp Gaza binnen, maar dat is sindsdien weer ingestort. Uit cijfers van hulporganisaties blijkt dat Israël veel minder vrachtwagens met hulpgoederen Gaza doorlaat. En ze hadden over een paar maanden moeten schitteren in de woonkamers, maar dat gaat niet gebeuren. Bij kwekers in Boekel en Sint Oederod in Brabant zijn duizenden kerstbomen verloren gegaan. Het zijn nu rijen bruin en geel gekleurde rotte kerstbomen. Het is het gevolg van de vele regen van dit jaar. Deze waren eigenlijk allemaal klaar voor de verkoop en nu, je ziet wel, we hebben al heel veel bomen gerooid, maar ze sterven nog steeds. En ik hoop nu dat het nu stopt. Er zijn er nog enkele die geel worden. Ik denk dat we de prijzen, maar dat is over het algemeen, wel iets hoog zullen gaan. Als ik 10% zeg, dan denk ik dat ik aan de bovenkant van de, van, de, van de range zit. De kans bestaat dus dat de prijs van de kerstboom dit jaar ietsje hoger piekt dan vorig jaar. Het weer dan, het is droog en niet kouder dan een graadje of 10. Morgen nog een nazomers herstdagje met zon en een graad of 19. Lekker naar buiten dus, want zondag wordt het weer frisser. En dan zijn er ook meer wolken en valt er af en toe wat regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Tussen Afritspaar en Dam en de aansluiting met de A22 is de vertraging een uur. En tot zover de AANB, verkeersinformatie. Zanvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu, see it. I try uh... Drag the We morena. I morena. I morena. I... Morena. Lei, lees het bestiemde moan te pasean, Rij, rij, rij, rij, rijd los de la Lees het bestiemde moan in de te pasean, Rij, rij, rij, rij, rijd los de la te passeer. Rij, contaron la way no se el rio no entiendo I can't